met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben in Suriname gedemonstreerd... tegen financieel wanbeleid van de regering. Ze eisen het aftreden van president Boutersen... en de minister van Financiën. Er is al langer onvrede over het economische beleid. En vorige maand bleek dat 100 miljoen Amerikaanse dollar... is verdwenen uit de kasreserve van de Surinaamse Centrale Bank. En dat was spaargeld van de bevolking. Het geld is gebruikt om schulden af te lossen en voor goud aankopen. Waarschijnlijk om inflatie tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt racisme bij de voetbalwedstrijd tussen Vitória Guimares en FC Porto gisteren. Toen Porto-spits Marega uit Mali een doelpunt scoorde, maakten toeschouwers oerwoudgeluiden en ze gooiden stoeltjes naar hem. Toen hij een stoeltje oppakte, kreeg hij geel van de scheidsrechter. Hij liep daarop uit protest van het veld af.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 Een agent is vanmiddag gewond geraakt toen hij werd aangereden bij een autocontrole. De auto werd stilgezet in Maastricht omdat er mogelijk drugs in vervoerd werden. En bij een vluchtpoging werd de agent geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden voor poging tot doodslag. De agent is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Oud voetballer Barry Hulshof is overleden. Hij speelde bijna 400 wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij was centrale verdediger in het Gouden Ajax uit de jaren 70. Hij won ermee drie keer Europa Cup 1 en één keer de wereldbeker. Ook speelde hij 14 interlands voor het Nederlands elftal. Barry Hulshof overleed zondag. Hij was 73.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 En toen had ik hem toch nog uh, weten te vinden op mijn uh, scholder. Rommelzolder moet ik erbij zeggen. Deze van uh, Piet Townsend. Welkom bij deze Alternatieve Vim. En uh, dit was ook uit het uh, jaartal 1985. De muzikale aanloper. Ja, hoor. En uh, daar is die weer. Hè? Dus uh, ik zou zeggen. En dat op de dag dat, uh, geloof ik, nou ja, dag, ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb één dat uh, gisteren dat uh, apparaat van uh, Max Verstappen is uh, geïntroduceerd op de circuit van Engeland, uh, Silverstone wel te verstaan. 1985 is het uh, muzikale jaar waar ik op uh, terugblik. Uh, dat heeft alles te maken met de laatste Formule 1 race uh, die wij hier hebben gehad. In Zandvoort, en uh, we zijn aan het aftellen. Dus. leek het mij leuk om een beetje te gaan uh, babbelen. over het jaartal 1985. en over de muziek van 1985. Maar goed. deze man, deze Pete Townsend. van de Hoe oorspronkelijk. heeft dit nummer uitgebracht in 1985. en het is ook een best een grote hit geweest. Hij is sterker nog, hij kwam ook in Miami Vice nog een keer voor. En afgelopen week uh, lag ik nog eventjes naar goede oude Rob Stenders te luisteren. En inderdaad, daar kwam hij ook nog eens een keer voorbij. Ik denk dat hij in het uh, basispakket uh, van uh, Rob Stenders uh, terecht gekomen is. Dat is uh, dat uh, programma op vrijdagavond, uh, Stenders Late Night. En daar komt dat, uh, komen dit soort uh, dingen regelmatig in voor. Goed, uh, dat is uh, het uh, verhaal uh, rondom uh, de Dutch Grand Prix. 1985, ook wij doen daar even wat mee met de Alternative FM... maar dan moeten we natuurlijk wel de goede nummers bij elkaar zoeken. Nu is het uh, tijd om even de korte introductie te doen voor de band van vanavond. Ik ben hier mijn eentje, dus ik moet het, uh, moet het eventjes uh, zelf uh, eventjes uh, regelen... want anders dan, uh, dan moet ik eigenlijk iets uh, doen van... De... Applaus! Die komt er echt alleen maar van mezelf. Ja. Straks is Marcus er ook bij. Dan, uh, dan uh, wordt er uh, ook uh, geklapt als er uh, de nummers... Uh, en dan klinkt het iets voller. Um, Nooblis, ze zijn vanavond uh, te gast bij ons. En ze zitten al aan de tafel. De twee broers, Jelle en Jochem. Ik kan ze nu gelukkig een beetje uit elkaar halen. Recht voor me Jelle en iets uh, linker, links van mij. Ik moet dan die kant op kijken En hij zit rechts van Jelle. Dat is Jochem. En natuurlijk, ook zuslief uh, Renske is meegekomen. En dat, uh, dat is altijd leuk. Uh, jullie gaan uh, akoestisch spelen. Dat is toch iets totaal anders, uh, denk ik. Want uh, jullie kunnen nogal redelijk pittig uh, uh, spelen, heb ik het idee. Ja, dat is wel iets anders uh, dan normaal. Maar ja. uh, wel iets wat we de laatste tijd vaker aan het uitproberen zijn. Ja. Ditje zou ook moeten kunnen staan uh, als je alles weghaalt. Uh, Weggehaald in de zin ja, van. Uh, als, in, als in alle drukte, alle, alle uh, effecten, alle andere dingen. Ja, uh, er is nog een band. Ik denk dat, ik, uh, wel, uh, dat jij wel weet uh, op uh, wie ik doel. En dat is uh, de band Minor Citizen. Die hebben datzelfde handelsmerk oh. ook wel een beetje. Uh, die, die zeggen ook van: Ja, wij spelen stevig, maar je kan ook in een kroeg terechtkomen waar die ruimte ontbreekt. En dus kunnen we niet zo pittig spelen. Dus dan moeten we wel akoestisch spelen. Is dat ook een beetje uh, jullie uh, manier? Of... Ja, we, we, deels. Deels. We spelen het liefst natuurlijk gewoon volle bak. En met alles versterkt. weet weten het allemaal. Mm. De akoestische gigs is echt iets van de laatste tijd. Ja. Wat we prima vinden om te doen. Uh, maar. Ja, het is niet ons plan om daar, um, daar onze carrière in te vervolgen, <laughs> als het ware. Maar het is gewoon leuk om erbij te doen. Net zoals dat bijvoorbeeld uh, Nirvana ook een keer ontplukt heeft gedaan. Of Lennis Mooie Zet heeft ook een keer ja. ontplukt gedaan. Dus, um... je, je noemt uh, Nirvana. Zijn dat jullie muzikale helden? Ik kijk ook even naar de twee broers. Uh... Uh, ik weet niet per se of het heel erg uh, goed terug te horen is in onze muziek. Maar uh, ik, ik luisterde vroeger en nu nog steeds wel veel na. Dus... dus... Ik ja. al ergens altijd een muzikale held, maar ik weet niet of het heel erg terugkijkt naar de muziek die we nu spelen. Ja. Uh, dus, dus het is, ja oké, okay. het, uh, het kan. Het, uh, het kan. Ja. een van de vele invloeden. Ja, ja. Uh, ze, ze hebben jullie ook in de, de, de platencollectie en in de muziekcollectie van jullie ouders lopen snuffelen. En op een gegeven moment, want ja, jullie zijn op een gegeven moment ook muziek gaan spelen. Dus dan ja. denk ik dat dat, dat, dat, dat er ergens wel begonnen is natuurlijk. Um, ja, natuurlijk. Nou ja, we zijn op een jonge leeftijd wel in aanraking gekomen met muziek. Vanwege onze ouders. Ja. Die ook wel een alternatieve muzieksmaak hadden. Um, dat is altijd heel fijn natuurlijk. Ja, ja. dus moest je denken aan dingen als Muse. En uh, vroeger de echte rockplaten nog van Anouk voordat ze Nederlandstalig ging. Mm -hmm. um, ja. Heel veel. Dat was, inderdaad ook Nirvana, Pearl Jam, dat soort muziek. Mm. Maar het is wel gewoon altijd... Um, ja, wel gewoon onze eigen keuze geweest. Het, is nooit, ja. het, het moest nooit, zeg maar. Als, nee, het moest van, als je het nee. wilt, ja. leuk. Maar je moet het wel zelf willen. <laughs> ja. uh, zit er ook, uh, ja, uh, alleen natuurlijk, een drijfveer uh, bij jullie alle drie. Dat, om uh, toch uh, je, uh, je beste benen voor te zetten en uh, gewoon te laten zien wat jullie in huis hebben. Ja, nou ja, ik, ik zelf heb zelf het conservatorium van Amsterdam al af. Dus ik ja. denk dat dat op zich best wel uh, laat zien van... oké, okay, ik, ja. uh, ik, ik ben serieus met mijn muziek bezig. En ja. zij uh, studeren ook aan een opleiding. Ik weet niet, mm. Misschien kunnen je ze ook iets over vertellen. Ja, ik, uh, ik studeer nu zelf aan het conservatorium in Halen. Ja. Dus uh, ja, ik ben er ook wel echt serieus mee bezig. En voldoende baan de bak. En hoe zit het met jou, Jelle? Uh, ik uh, studeer, studeer nog niet aan het conservatorium. Ja. Het, uh, dat ik nog... Uh, geen uh, mbo-diploma heb, dus ik stee, uh, studeer nu aan het Rock City Instituut in uh, Eindhoven. Mm -hmm. Maar ik ben wel van plan om door te studeren naar een hbo-conservatorium. Oké, okay, dus dat, uh, het zit allemaal wel in de pijpleiding, om het maar zo te zeggen. Jazeker. Ja, zeker. Goed, de korte introductie is uh, geweest. Uh, hoe moet ik het omschrijven? Een beetje indie rock of alternative rock? Mm -hmm catchy, commercieel en rock, denk ik. Ah, Oké, okay. nou, dus, dus niet in een rockie te stoppen. Luister zo direct zelf ja. maar, want dat, dat, ze gaan zo direct spelen. Eerst nog even terug in de tijd doen we met Lizzie V. Want uh, zij was precies een jaar geleden hier bij ons uh, te gast. En uh, toen heeft ze een fantastisch nummer had ze toen onder de arm. Die heeft ze hier toen niet live gespeeld. Inmiddels zou ze het akoestisch wel live kunnen spelen... maar uh, dat doet ze niet. Want ze zit uh, nu gewoon nergens thuis uh, te luisteren, denk ik. Want morgen uh, speelt ze in café, het muziekcafé Barbiertje in... Uh, vind ik een leuke naam, Barbiertje. Uh, dus in sluis daar gaat ze wat optreden. Maar dat was een onvergetelijke uitzending, kan ik me nog herinneren... van precies een jaar geleden. En dit was de aanleiding, Little Big Secret. What you don't know is critical, unbearable...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 National today, because there is somebody watching at the state of Colorado. Dus uh, dat. Uh <laughs> Dat is wel, altijd wel even leuk om dat er ook nog even bij te zeggen. Uh, goed, uh, het is zover. Ik uh, uh, Zeg eens wat, doe die microfoon. Dan... Hey, hey. Ja, ja, helemaal goed. Ja, nee, dan, uh, dan heb ik de, de juiste lijn uh, te pakken. Want anders is het zo, zo ernstig als ik op een gegeven moment uh, zit en aankondig en er gebeurt niks. Uh, goed, ze zitten er klaar voor. New Bliss met uh, uh, natuurlijk het eerste nummer wat ze gaan spelen, Holding Hands. Uh, kunnen jullie er iets over vertellen waar het een beetje over gaat? Oeh, dit is een van de, de nummers van onze eerste EP die we in 2018 hebben uitgebracht. Mm -hmm. um, ja, het, het was toen de tijd gewoon een liedje van frustratie dat je uh, achteraf terugkijkt op een avond en denkt van oké, okay, misschien had ik iets meer actie moeten ondernemen dan ik gedaan heb. Ja. Um, wat alleen resulteerde in handen vasthouden. Ja. Um, waar ik toen toch achteraf een beetje teleurgesteld uh, in was en toen heb ik daar een liedje over geschreven, maar... Ik heb eigenlijk al heel lang niet meer over deze tekst van dit nummer nagedacht. <laughs> Oké. Okay. Goed. Maakt niet uit. Het is altijd wel leuk als we ook nog een beetje het, uh, het, uh, de achterkant van het ja, verhaal nee, achter zo'n liedje kunnen horen. Uh, holding Hands. Dat wordt de eerste van New Bliss vanavond. The candlelight I'm sitting inside, still looking at pictures from last night I really thought I'd be a braver this time But the only thing we did was holding it Ik yeah. zal dat even opletten dat, dat er natuurlijk niet zomaar ergens tussen gaan klappen. Dat valt er nog iets de komt Maar goed, dat was bij deze dus niet het geval. De nieuwe single die wij... Nou, die is nog niet zo gek lang uit, geloof ik, toch? Uh, anderhalve week. Vrijdag twee weken. Zie je, dat bedoel ik. Twee weken oud is die inmiddels... Flawless! Uh, ik vraag straks nog wel eventjes uh, wat, uh, waar het over gaat. Uh, laten, laten we nu maar gewoon luisteren naar het nummer. To leave me so i broke your knees stuck a knife in both your feet just to please touch you down to a chair but don't take fright i promise you will make it through the night you tried to escape me by telling me a lie receive the penalty for playing the bad guy right before you passed out i felt so at peace once i ask you a question you know i'm a tease so I... So cut your side, Now you are blind, but I'm gonna be a light. You see, now you will only advise for me. I'll forever be the last thing you will ever see. Well, you can say a word one before, Bet you never wanna see my bad side no more. I right before you pass, start up and so at peace. Once I ask you a question, no, I'm a tease. So how is your? reason? still Ja, ja, ja. Dat, dat was dus de single en die klinkt natuurlijk totaal anders hier in deze studio als uh, dat wij hem hier gewoon uh, al op de radio hebben gedraaid. Straks uh, gaan we nog, uh, natuurlijk nog uh, wat van ze horen new bliss. Nu, tijd voor een andere opname van de hand van Marcus Van Damme. Hij loopt nu wel weg, maar uh, hij mag ook er ook best wel een beetje trots op zijn. Marvin Day met Soldier On.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 op dat uh, album wat hij uit heeft uh, gebracht. Uh, dit uh, nummer van uh, Marvin Day en zijn band Soldier On. Maar uh, dit was nog een uh, akoestische versie hier bij ons in de, aan onze eigen studio aan de Tolweg. Ja, ja, ja, ja. Um, nieuwe singles. Ze zijn uitgebracht. Uh, Suzanne Sanders deed dat dan uh, nou, dik anderhalve week uh, terug met uh, een nummer High Tides. Die ga je zo dadelijk horen En ook deze week uitgebracht een, uh, een Deen die zijn bijna zijn hele leven lang al hier in Nederland woont. Jonas Brug en de London Community Gospel Choir met Dead Feeling. Dat zijn de nummers die je nu achter elkaar gaat horen. I received a letter Slightly slanted, some of them obscured by stains. The edges tied and wrinkled, traces of a struggle Words of insecurity have won and found their way There's a moment in the air tonight, put your hands on my chest or rise. Right. Can you feel it, like I feel it, yeah there's a moment in the air tonight and like a viking I'm prepared to fight for well, that feeling, yeah that feeling It's not a sentimental love song Jonas Breug uh, Dat uh, is met zo'n O en een streepje er doorheen Net zoals Bluff Zo moet je dat dan dus kennelijk uitspreken En de London Community, community Dat krijgt dus wat uh, met mond niet uit Gospel Choir En dat uh, nummer dat, uh, ja, dat is uh, Hagelnieuw kan ik, kan ik eigenlijk zeggen Susanne Sanders hoorde hij daarvoor die is iets ouder, maar uh, ja, uh, zij bracht het uit op het uh, moment dat wij net onze uitzending van vorige week hebben gehad. Dat is uh, dan weer even, een, uh, ja, even jammer en dan moeten we gewoon weer een weekje wachten. Straks mogen we er wel één uh, weggeven, want morgen gaat die echt uh, viral of uh, online Spotify, noem het maar op, uh, op platformen. Uh, die komt, hier, komt uh, straks nadat wij eerst weer eventjes een set van uh, onze muzikale gasten vanda van vandaag hebben. Noobly! De Roots liggen in Limburg. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk dat we dus nu gewoon een band hebben... die helemaal uit, uh, uit het uh, Limburgse land eigenlijk uh, komt. Uh, maar goed, de bandleden uh, wonen of uh, ja, verblijven tijdelijk uh, met hun opleidingen hier in de buurt. Uh, sowieso Jochem en Renske die, die zitten hier uh, redelijk uh, oké. Okay. Maar Jelle die moet straks nog uh, weer helemaal uh, terug. Dus uh, laten we dan maar ook beginnen met het blokje van twee. Uh, Twee nummers, weer Till We Meet Again... is, is uh, niet... ik zei net gekscherend van Vera Lynn... maar het is gewoon een eigen nummer. Uh, waar gaat het over eigenlijk, uh, Renske? Want uh, dat vind ik toch altijd wel uh, weer even intrigerend... om naar te vragen. Um, ja, het is eigenlijk... Je, je, je typical break-up... love song. Ja, um, ja het gaat over... Uh, afscheid nemen van iemand. Okay. Nou. wil de hoop hebben dat het nog... Um, diegene wel weer gaat zien. Ah, dus ergens dat er nog een luikje, een achterdeurtje ergens open gaat. Dat er, dat er toch nog iets van een, misschien een ontmoeting er nog, toch nog in zit of wat dan ook. Ja, een ja. soort van. Zoiets, so oké. Okay, nou, <laughs> <laughs> laten we luisteren. still yes. we meet again. It never was my intention to ever fall in love with you, we got caught up in mental romance. I know you know this too, was living on the night, thought everything was fine, pretended to be blind when I saw you walking under your rainy clouds again. And I could see it in your eyes, not like you didn't want to And I could see it in your eyes, it was too heavy to hold for you I wanted to fight, but you just couldn't I know you know this too Last time at your place, hopes were misplaced Thought we could figure this out Only to leave in tears, with my new PJs In my back And I could see it in your eyes It's not like you didn't want And I could see it in your eyes It was too heavy to hold for you I'm past your place till we meet again. Till we meet again. Ik werd ook echt in het liedje helemaal meegetrokken. Dus ik heb even de oogjes dicht gedaan en echt gewoon heel erg in het liedje gezeten als het ware. Ja, ik kijk. Als je op een gegeven moment uh, uh, recenseert voor de poppenunie... dan moet je op een gegeven moment ook inhoudelijk even naar het uh, liedje luisteren. Uh, hoe het met Criminal zit, dat, uh, dat ga ik nu beluisteren. Ik ga niet vragen hoe, hoe of wat, maar ik ga proberen eventjes zo direct uh, eventjes uh, vragen en toetsen of ik het misschien wel goed begrepen heb. Het tweede nummer van het tweede blokje. Hier. hier is Criminal met New Bliss. Ze hebben echt zoiets van, uh, van, goh, hoe moet ik het uh, eventjes uh, het hart veroveren van een ander? Eigenlijk uh, gewoon gewapend met koevoet, door en eruit naar binnen komen... en uh, proberen het hart te stelen van de ander... en dan weer gewoon ja. Ja, het een en ander uh, zo uithalen dat je me nooit meer vergeet. Zoiets in die richting moet ik het een beetje gaan zoeken. Maar goed, muziek uh, moet je voor mensen, uh, is voor meerdere mensen uit te leggen. Of tenminste, de song kan voor iedereen uh, anders betekenen... Maar dat is een beetje zoals ik hem beleefd heb. En dat kan. Of het waar is, is, uh, is vers 2 natuurlijk. Uh, goed, uh, we gaan uh, verder. Uh, we hebben nog Nederlandstalig uh, werk. Dat is ook hagelnieuw, want dat komt morgen uit. En dat is uh, Delize. Zij, uh, we hebben wel eens wat eerder gedraaid uh, van haar. Uh, dat is uh, met dank aan It's All Happening van Jessica de Wol. Maar dit gaat helemaal, uh, ja, gewoon rechtstreeks uh, vanuit de bron. Morgen komt dat uh, online uh, te staan. En ook bij de uh, verschillende muziekplatformen is hij dan te zien en te horen. Maar vanavond mogen we hem als eerste draaien. Hier is Helden. In een wereld die maar door blijft is stilstaan, nooit echt pas. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt We'll <music> Dat was uh, Dillies met uh, Helden. Uh, het uh, eerste setje, wat zeg ik het, uh, de eerste twee sets zijn voorbij. En dan ga ik toch even stiekem even peilen bij, uh, bij, uh, bij de band. Of ze het uh, leuk vinden. Of uh, dat, ze, uh, tot, uh, ja, dat ze tevreden zijn over, uh, met, uh, met de manier van onze aanpak natuurlijk. Uh, dat willen we ook graag horen. Een klein beetje feedback. <laughs> ja, we ja, vermaken jullie, laat ik, met, ja? laat ik het anders ja, zeggen, want zeker. Uh, zeker, uh, het gaat erom dat, dat het uh, voor jullie uh, natuurlijk uh, eigenlijk een beetje het uh, feestje moet zijn, dat jullie ook een beetje uh, leuk jullie nummers uh, kunnen laten horen. Ja? Ja, dat ja. valt zeker. Nou. Ja. Um, nou geven jullie af en toe singles weg, hè? dus uh, dan mogen wij uh, radiomensen of weet ik van wat mogen er wat uh, mee gaan doen. En, um, is dat uh, bewust of uh, gaan jullie niet uh, meteen uh, voor een uh, volgende EP? Um, nou, toevallig uh, komt de EP in zijn geheel uh, wel op Spotify ook te staan. Mm -hmm. Dat is... Uh, we hadden het doel om het afgelopen vrijdag te doen... maar er gaat iets niet helemaal goed op Spotify. Dus ik denk dat dat opnieuw moet. Maar ja. mensen... Um, kunnen we kunnen wel gewoon de EP um, bij de shows kopen, uh, bijvoorbeeld volgende week bij Paradiso, waar we spelen. Ah, dat spammen mag vragen. <laughs> dus uh, jullie dus, van uh, Paradiso, Bovenzaal? Uh, bovenzaal. Ja, ja. oké. Okay. Dus, dus uh, nou ja goed, uh, met alle respect uh, gesproken, dan ben je alvast uh, met één been binnen natuurlijk. Hopen. Ja. <laughs> Uh, straks gaan we ze nanegenen. Gaan we ze nog een keer horen. Uh, of uh, dat uh, voor Newland ook geldt. Uh, ik werd er van de week. Kreeg ik ergens uh, ja, uh, een mail. Kreeg ik binnen. Uh, een van de bandleden, Alex van Nieuwland, die zit, nou dan zal het waarschijnlijk ook de naamgever van de band zijn. En die had op een gegeven moment, ja wij hebben ook een single, dus ik op een gegeven moment kijk, wat, wat is dat dan? En jongens die hebben zich een beetje laten inspireren op David Bowie. Vorige week hebben we hem even snel ertussen doorgedraaid. Maar vandaag gaat hij dus weer even de volle aandacht krijgen. De band komt uit Hardingen. Daar nou maken ze dus ook muziek. En uh, in het hoge noorden... Uh, dat, het, het lijkt wel of het een beetje een revival is. Alles uh, uit Groningen Friesland... Uh, de laatste weken hier uh, bij Alteure Diffin. Maar dat maakt niet uit. Maar goed, uh, je gaat ze horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet Just Like Bowie. En is natuurlijk van Nieuwland.